9 uur, Herman Vriend met het NOS-journaal. In de Zweedse hoofdstad Stockholm zijn vannacht opnieuw auto's in brand gestoken. Patrouillerende politieagenten werden bekogeld door jongeren. Toch zegt de politie dat de ernst van de onlusten afneemt vergeleken met de afgelopen nachten. Ouders en buurbewoners liepen door de straten om onrust te voorkomen. De rellen in Stockholm begonnen een week geleden nadat de politie een man had doodgeschoten. Hij zou agenten hebben bedreigd met een kapmes. In Frankrijk wordt onderzocht of het neersteken van een militair in Parijs... verband houdt met de moord op een Engelse militair in Londen een paar dagen eerder. De Franse militair werd gisteren tijdens een patrouille neergestoken. Hij is niet in levensgevaar. De dader is te zien op camerabeelden. Hij zou een man zijn van rond de 35 met een Noord-Afrikaans uiterlijk. Maoïstische rebellen hebben in India een grote aanslag gepleegd... op een convooi van politici en aanhangers van de regerende congrespartij... Er vielen 28 doden en enkele tientallen mensen raakten gewond. De aanslag was in een deelstaat in Centraal-India. De daders lieten een landmijn ontploffen... en openden daarna het vuur op het konvooi. De Maoïsten vechten al tientallen jaren tegen de centrale regering. Ze eisen land en banen voor armen. Meer dan 100.000 mensen hebben in München... de winst van Bayern in de Champions League uitbundig gevierd. Direct na het laatste fluitsignaal barstte een groot volksfeest los... De politie sprak van een vrolijk feest. Toch werden zo'n veertig mensen gearresteerd. De meesten voor verboden vuurwerkbezit en openbare dronkenschap. Bayern versloeg gisteravond in de finale op Wembley Borussia Dortmund met 2-1. Arjen Robben scoorde de winnende goal. Het weer. In het zuidoosten blijft er nog tot ver in de ochtend regenen of motregenen. In de rest van het land is het droog en overeerst de bewolking. Maar soms breekt ook de zon door. Tot 12 tot 15 graden en er staat een stevige noordwestenwind. Morgen veel zon en een middagtemperatuur tussen de 15 en 20 graden. Dit was het NOS-journaal. In dit uh, tweede uur van Vroege Vogels de Noordse Stern... de tuin van Marcel van Dam en natuur zonder drempels. Uh, Zometeen uh, zijn ze weer terug. Maar eerst de broedende beesten. Oeh. Oeh. Oeh. Oeh. Ja, die... Uh, Lente die liet heel lang op zich wachten. En toen liet hij zich even zien. En nu, uh, ja, laten we wel wezen, is hij hem weer gewoon gepeerd. Zo kunnen we de afgelopen maanden wel samenvatten. In eerste instantie hebben veel vogels de eilig uitgesteld. Maar een paar weken geleden leek het toch echt begonnen te zijn. Met op het eerste gezicht succesvolle nesten bij de Oehoe, bij de Ooievaar en bij de Koolmees. Maar uh, nu is er toch weer iets geks aan de hand. Want er lijkt sprake te zijn van een soort terugslag. Harvey, je bent nog even blijven zitten aan tafel. Mm -hmm. ja, ja, en Harvey, als er nou eens even al die vogels langslopen... bij de gierswaluw, onze voor in beeld zitten er nog wel... maar er wordt melding gemaakt van een ander nest gierswaluw... broed niet meer, ei is verdwenen. Ik heb zelf merels in de tuin... en daar is ook al anderhalve week, wordt er niet meer op gebroed... O, ook een ei weg en die andere drie, die liggen daar maar. Het koolmeesnest, uh, de, de kast, is nu leeg. De jongen zijn gestorven en naar buiten gewerkt door de moeder. De torenvalk had twee eieren, heeft er één opgegeten, één ei over... Ojevaar had oorspronkelijk vijf ja. eieren. Nou, dat is ook afgenomen. Heeft uiteindelijk een jong opgegeten. Heeft nu van de week een jong uit het nest gewerkt. Ja, en er zijn zien. er nog maar twee. Vreselijk veel. Uh, zien, ja. uh, het neemt allemaal af. Harvey, ja. wat is er aan de hand? Uh, nou, ik vermoed uh, twee dingetjes, denk ik. Natuurlijk behalve dan dat het ontzettend slecht voorjaar is. eigenlijk Koud, nat en dan uh, af en toe even een paar daar heel mooi... Dus je beesten denken dan toch van ik ga misschien toch maar boeden. Nou, vervolgens krijgen ze we weer een terugslag. Zoals nu ook weer vandaag is het uh, gaat op 7, 8. Uh, en heel veel vols zullen ongetwijfeld in een slechte broedconditie zijn begonnen. Dus uh, ze, ze waren al niet zo heel super... Dat zal een reden zijn waarom bijvoorbeeld de kolmees denkt... ik ga niet 10, 12 jongen groot brengen... maar ik probeer met vier, vijf jongen ja. groot te brengen. Die krijg ik misschien wel groot. Maar ja, dan zul je zien dat het weer nog slechter wordt... en dat ze bijvoorbeeld geen, geen, uh, geen uh, voedsel kunnen vinden. En ja, dan, is het, uh, dan kun je kiezen van... ja, ik ga toch proberen die jongen groot te brengen... of ik ga mijn energie sparen en probeer het. Want dat is natuurlijk wat het voordeel. Het is nog redelijk vroeg het seizoen. Dus ik kan me wel voorstellen dat heel veel volgers nog denken... ik ga het nog één keer proberen. Tweede leg. Ja, maar over het algemeen is de tweede leg al wel... Uh, uh, slechter dan een eerste leg. Dus of er veel van terecht gaat komen, dat is maar de vraag. Ja, ja dan wordt de, de, de tweede leg misschien voor sommige volgens dus wel de eerste leg, die, heb, ja. die hebben iets overgeslagen. En... Ja, dus ze proberen dat toch. Want het zit dan wel in hun gene om dan toch te gaan broeden. Maar uh, ja, wat er uiteindelijk uh, na dit seizoen allemaal terechtkomt, dat is een vraag. Ja. Zou het nou kunnen, want de natuur is natuurlijk veerkrachtig en die, de natuur maakt dit al, uh, al uh, honderden okay. duizenden jaren ja. mee. Dat is tegenzitting een keer beter gegaan. Uh, zou het nou kunnen dat gewoon aan het eind van de zomer dat we, dat we zeggen, nou het was gewoon weer een heel goed broedseizoen en het, het, het is allemaal weer gelukt? Uh, ja, hoewel dit wel een heel flinke een slechte een slecht voorjaar is. Dus ik verwacht dat er wel wat klappen gaan vallen. Beetje afwachten of, of, of er volgend jaar weer een, een goed broedseizoen gaat komen, of dat, dat kunnen compenseren. Ja, ja. Het is natuurlijk wel zo dat we natuurlijk met allen... met de geweldige, geweldige websites dat we heel veel meekrijgen. Dus al die drama zien je ook letterlijk in beeld. En dat maakt het wel van dat meteen mensen zeggen ja maar. Normaal gesproken gebeurt dat ook en dan zie je het niet. Het heeft nu meer impact. Nu dan. heeft het meer impact. En natuurlijk ziet het toch heel gruwelijk uit als zo'n zo ooievaar, zo'n jong, uit zijn eigen nest. De, de, de, ja. het. Ja, dat vind ik ook niet leuk. Ik wil bijna zeggen, het is een aanrader, dat filmpje, maar dat is het ook weer niet nee, de is, juiste filmpje. Het is nou de benedigde. Maar je het, het, het, het, het echt weet. Ja, je weet dan wel wat er in de natuur gebeurt. Ja, precies. En dat, en dat is natuurlijk jarenlang bekend geweest. En de laatste jaren met al die webcams zie ik het wel inzichtelijk. Het zijn net beesten. Harvey, bedankt dat je nog even wilde blijven. En nu naar bed, hè? Nu ga ik weer lang slapen. Dank je wel. Thank <laughs> you. kwamen hier bijna in kerstsferen. Maar... Ja, niet, maar het was een beetje een instinker, <mijnt fuerzit> want die was het niet. Het was Puffin Billy van de Engelse clarinetist Edward George White... uitgevoerd door de BBC Concert Orchestra. Nou, ik zie, het begint wel te sneeuwen hier. Nee, dus... ja, dat is niet waar, hoor. Een groepje Nederlandse trekvogels heeft het wereldrecord lange afstand trekken... Nou, ja, niet eens verbeterd, gewoon verpletterd. Het was al bekend dat de Noordse Stern op zijn trek enorme afstanden aflegt... tussen de Noord- en de Zuidpool... Maar deze week voegen drie vrijwillige vogelonderzoekers daar een nieuw hoofdstuk aan toe. In het tijdschrift Ardea beschrijven Ruben Fijn, Dirk Hiemstra en Jan van der Winden... waar de Noordse sterns uit een kolonie in Groningen het afgelopen jaar hebben uitgehangen. Verslaggever Rob Buiter is met van der Winden en Hiemstra naar die kolonie in Groningen gegaan. Niet echt in de natuur, maar notabene op een industrieterrein in Eemshaven. Je moet hier hierom denken hoor, soms zijn hier ook al nesten. Je moet hier uh, op het asfalt moet je al uitkijken dat je niet uh, op de nesten trapt. Nou, je moet bij elke stap uitkijken wat er over een ei kan liggen. Ja, een rare uh, omgeving eigenlijk, hè? midden in de industrie. We zitten hier tussen nou, grote buizen en ja. afvalhout en loodsen. En uitgerekend die plek uh, hebben de vogels. Uh... Oh kijk, daar zijn de eerste. Ja, de eerste eitjes. Nou, dit is van de Noordse ster. Ja, dit is de Noordse want, Er zitten hier twee sternen door elkaar, Noordse ster en Visdief. Ja, en sinds vorig jaar uh, is het uh, omslagpunt helemaal richting de Noordse Stern gegaan. Even een uh, slim uh, valletje bij het nest zetten. Dat, uh, zo gauw als de, de vogel weer uh, op het nest komt, uh, dat hij dan uh, even onder een netje gevangen wordt. Ja. Deze hele voorste, voorste linie van deze kolonie is allemaal Noordse Stern. Verderop, verderop op het trein ja. er zit ook heel veel kokmeel en Verderop hè? hoor je ontzettend veel kokmeel. Ja, Die laten ze heerlijk met rust hier. Die zijn al heel vroeg begonnen. Die zitten denk ik nu voor de tweede, tweede week al op eieren. Misschien al de derde, de, de eerste. Kooitjes op scherp, wegwezen? Ja, wegwezen, afstand nemen. En uh, van een afstand uh, eigenlijk uh, mijn eigen vogels in de gaten houden. Nou, dan even op een uh, afstandje uh, gaan staan wachten. Want ja. Dirk, jij wijst al uh, dat er. Ja, het derde nest wat we bezocht hebben. Daar, uh, daarvan vermoed ik dat er nu alleen in zit. Nou ja. Vorig jaar was dat veel spannender, Rob. He, dan uh, moest je, daar ging ik bij de eerste vogel al kijken. Nou, jullie zijn dus nu al een, een aantal jaren zo aan het vangen. Jan van der Winde staat er ook bij. Uh, een paar jaar terug hebben jullie op deze manier Sterns gevangen. En van een. een klein loggertje voorzien, een apparaatje, ja. die precies kan bijhouden waar die vogel op de aarde uithangt. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk. Ik wist natuurlijk dat hier een team van mensen zat onder leiding van Dirk die uh, precies wist welke vogels waar broeden. Dus we hadden een grote kans dat we ze ook terug konden vangen. Want dat is wel essentieel met zo'n project, dat je weet wat er aan de hand is. Ja, het zijn geen zendertjes die de informatie doorstralen. Nee, je moet ze echt terugvangen. Het zijn loggertjes die slaan de informatie op in het geheugen. Uh, en dan moet je terugvangen om dat er weer uit te halen met je computer. Nou, was het natuurlijk al bekend dat uh, de Noordse sterren staat in de boeken als een van de meest spectaculaire trekvogels uh, van de wereld. Maar jullie hebben dat dus nu ook echt gewoon keihard gemaakt. Ja, dat nou, is een fantastisch verhaal, want het is natuurlijk tot de Nederlandse populatie. Uh, je weet van de vogels van uh, Groenland dat ze naar de Zuidpool gingen. Van de Nederlanders was het toch altijd van, goh, gaan ze daar ook heen en waar dan op de Zuidpool? Dirk had al wat meldingen uit de richting die toch wat oostelijker ging. En, uh, dus wel, nou, misschien gaan die wel oostelijke. na. dat blijkt fantastisch te zijn. Ze gaan helemaal via Australië gaan ze naar de Zuidpool, helemaal de oostkant van Antarctica. Echt een ongelooflijke trekroute die uh, ja, dus, enorm tot de verbeelding stijgt. Ze trekt. gaan over de Atlantische Oceaan helemaal naar beneden, naar Zuid-Afrika. Slaan daar linksaf richting uh, de, de, wat is het, de Indische Oceaan. Ze gaan door de Zuidelijke Indische Oceaan. Ze maken nog een stop, een tussenstop, uh, op Amsterdam-eiland. Ja, hoe, hoe verzin je het? Ja. <laughs> van Amsterdam naar Amsterdam. Vervolgens richting Australië, langs de zuidkust van Australië naar Tasmanië. En dan vliegen ze, daar is er één zelfs, helemaal doorgevlogen tot Nieuw-Zeeland. En dan pas zuidelijk richting Antarctica, de Zuidpool, gevlogen. Ja. En dan vliegen ze geleidelijk langs de Zuidpool, vliegen ze weer naar het westen toe. En dan zijn ze, in maart gaan ze weer noordwaarts en dan vliegen ze weer over de Atlantische Oceaan. En ook op de Atlantische Oceaan maken ze een tussenstop ten zuiden van, van Groenland. Dus ze zitten eigenlijk, zodra ze hier weg zijn... Hun hele leven op zee. Wat voor afstand hebben ze afgelegd? Ja, in totaal hebben ze zo'n uh, 40.000, 50 50.000 kilometer echt gevlogen. Als je de tussenstops uh, niet meerekent. Binnen de tussenstops vliegen ze ook nog uh, forse afstanden. Dan kom je op zo'n orde grootte van 90.000 kilometer. Maar ja, dat, daar zit een hele hoop vliegerij binnen die gebieden waar ze forageren in. Maar 90.000 kilometer, dat is meer dan twee keer de aarde rond? Ja, ja dat, is, dat is bijna onvoorstelbaar. Ja, ja. In één ja. jaar. Ja. Ja. En dat zijn dan die vogeltjes van, de, nou ja, wat, wat wegen ze, Dirk? Ja, ik, 110, 120 had het wel op. Ja, dat ja. is een heel licht spul. Een vogel van een onders gaat even, nou ja, omgerekend twee keer de aarde rond. Waarschijnlijk twintig jaar achter elkaar. En het mooie is, volgens mij, de vogel die de langste vlucht gemaakt heeft, helemaal via Nieuw-Zeeland gegaan, die zit er nu weer. Ja. En die heb je alweer gezien dit jaar. Ja, we hebben dit al... dit jaar alweer uh... terug en dat is een vrouwtje. Ja, klopt. De, de kampioen is een vrouwtje. Ik heb er nu al vijf van de zeven uh, weer teruggezien. Maar al met al een waanzinnig verhaal jongens. Ja, waanzinnig verhaal en ook nog iets meer over die trekroute. Wat ook nog wel interessant is, is de vondst de, de, de van die tussenstopgebieden ten zuiden van Groenland op de noordelijke Atlantische Oceaan. Het was onbekend, er zitten meer zeevogels in die hoek. Het is misschien ook wel een heel belangrijk gebied voor zeevogels. Dat is ook voor bescherming dus relevant, van, nou, dat zijn dus hotspots. Daarnaast de vondst van een nieuwe tussenstop in de buurt van Amsterdam Eiland in de Indische Oceaan. Uh, en een uh, overwinteringsgebied wat nog niet bekend was. Want de, de Nederlandse uh, Noordse sterren nemen een aantal af ook. Ja, er zijn natuurlijk toch vragen, waarom komt dat? Uh, wat is er aan de hand? Zit het probleem ja, hier of zit ja, het precies, daar? Ja, precies. Misschien zit het daar. En dan moet je in ieder geval weten waar, dan, waar ze dan heen gaan. En daar hebben we nu in ieder geval een beeld van. En het interessante is, we hebben er dus vijf terug. En die zijn alle vijf naar hetzelfde gebied gegaan hebben alle vijf dezelfde tussenstopgebieden gebruikt. Dus die zijn waarschijnlijk wel belangrijk. Dus het lijkt erop dat die Nederlandse populatie echt iets anders doet dan uit Groenland. Dan de ja. Ondertussen sta jij Ja, ik ben het te tuuren. En tellen ondertussen ook. Maar we gaan even kijken wat de kooi hebben gedaan. Kijk, daar zit er al eentje in. Heel mooi rankvogeltje. Mooi rustig in het hoekje. Ik tegen het net aan. De vogel is het er niet helemaal mee eens. Maar... Nee, maar op het moment dat ik hem in mijn hand heb, dan uh, spatelt hij eigenlijk al nooit meer tegen. Het is een prachtig beest, hè? Ja, een hele ja, prachtig mooie grijs, hele donkerzwarte kop en vooral die rode kleur vind ik heel erg. Uh, Oh, mooi, Gewoon, het is echt felrood. rood. Knal rode pootjes, ja. mooie maar mooi, maar staf als het broedseizoen voorbij is, dan kleurt hij al heel snel weer naar donker toe. Een plastic ringetje dat uh, om het ene pootje gaat en een ja. genummerd ringetje om het andere. Maar Jan, jij zei net al uh, dat jullie nou ook nieuwe informatie hebben over waar die dieren uh, onderweg verblijven... en wat dus ook potentiële gebieden zijn om te beschermen. Maar ja, kijk eens waar je hier zit. Ze zitten hier in een industriegebied. Ja, dit is echt ongelooflijk, ja. Maar goed, ook dit soort gebieden, dat, dat, wat, er dus, wat je eruit kan afleiden, is dat toch een gebrek is aan veilige broedplekken in het waddengebied. Ze dus broeden van natuurlijk een beetje op dynamische stukken, de trein die af en toe overstromen en dan weer niet. En die zijn er steeds minder. Dus dan zoeken ze ook dit soort uh, kunstmatige plekken op eigenlijk. Dus ook hier kunnen we van leren dat het eigenlijk goed is om wat meer dynamische natuur in Nederland te hebben, dat ze op een natuurlijke plek kunnen broeden. Ja, en dat je ook dit soort uh, gebieden goed in de gaten moet houden voor uh, ja, bescherming van vogels. Ja, nu, zit ze hier, de... nu zitten ze hier. En dit is een van de belangrijkste kolonies van Nederland inmiddels. Dus als je de populatie in Nederland wil beschermen, zul je deze plek ook uh, moeten beschermen. Uh, gewicht is 100. En dat mag je toch wel doen voor een vogel die uh, elk jaar naar de Zuidpool vliegt. Daar een beetje zuinig op zijn. Ja, Het minste wat je hier uithaalt is uh, een enorme hoop respect. Ja, ja 100 gram. 100 uh, gram gewicht. Skieren. En dan uh, gaat hij. Uh... Hey, Dan gaat hij weer. <laughs> ja, dankjewel. <laughs> Toch wel. Vlieg, uh, vliegt nog even, even een rondje over ons heen. Ja. Even veren schudden. Eigenlijk wat je heel vaak ziet, alleen ik heb er niet altijd zicht op, is dat ze eerst naar het water gaan om die veren weer een beetje... Te poetsen. Ja, ja, in de goede volgorde te leggen. Ze zitten ook altijd even van die ringen uh, te plukken. Ja. Als ik kijk even, wat zit er nou met poten? foto, wat is dat? Oh, ja. Nou, één minuut is te goed. Nathalie Dam speelde van componist en kunstschilder Mica Konstantinas Kiorlionis de Polonaise in Agroot. Zonder te oefenen. Ja. Indrukwekkend. Nou nee, zij heeft er wel voor opgeoefend. Nee, ja. Nee, <laughs> Nog één week kunt u stemmen op het beste plan... voor het mooier maken van natuur en landschap. Volgende week zondag maakt de jury in de Vroege Vogels bekend... wie de pluk van de Pettenflatprijs in ontvangst mag nemen. Stemmen kan nog tot vrijdag op vroegevogels.vara.nl. Ja, bijvoorbeeld op het vierde en laatste genomineerde project... Buur maakt natuur. Bewoners van de gemeente Doetinchem zijn bezig... om een stuk voormalig landbouwgrond te veranderen in natuur. Dat doen ze met crowdfunding... Iedereen kan voor 6 euro één vierkante meter grond kopen. En die Radstaak is op desbetreffend stuk landbouwgrond aan de rand van Doetinchem. En daar steekt initiatiefnemer Herman Nijhoff net een schop in de grond. Hier maakt de buur natuur, hè? Ja, letterlijk en figuurlijk, met ja. sfeer. Ja. <laughs> wat, wat zijn jullie nou aan doen? We willen streuken hier planten. Je ziet alleen maar gras. Ja. straks. En even door graan. En dat is gebeurd. Alles is de groene woestijn, noem je dat wel. En Florieke, dat is dus de, de ontwerpste zeg maar, van de gemeente. Die heeft er een mooie tekening van gemaakt. En samen, wij hebben ideeën aan gedragen. En dat wordt dan straks ontwikkeld. Met hier ongeveer, achter Florieke, komt een hele grote wal. En daar komen dus grotere bomen komen erop in struiken. Even naar Florieke, die staat zelf ook te scheppen. Ja, dan sta je als ontwerper uh, achter de tekentafel en dan zo sta je in de vette klei te ploegen. Dat is toch het mooiste? Ja, geweldig joh. Ik heb altijd standaard een paar laarzen in de kast. En uh, het is wel erg leuk dat die afwisseling natuurlijk in je vak uh, zit. Ja. Dat moet erg leuk zijn om een, een stuk landbouwgrond, dat eigenlijk alleen maar... Ja, het is gewoon een perceel gras, om dat in te richten als natuur. Ja, we proberen daar eigenlijk ook alle... Uh, ja, behoefte stemmen van de wijken een beetje in te vertalen. Vanaf uh, kinderen tot uh, aan uh, mensen die met het paard erop uit willen. Uh, fietsers, wandelaars die eigenlijk ja, aan de rand van zo'n stad uh, meteen kunnen recreëren. Hoe gaat het er hier precies uitzien? Want hier komt nu hier een mooi boogje, is, wordt nu om, omgespit of is al omgespit. Daar gaan zo meteen bramenplanten uh, ingeplant worden. Maar... Nee, even correctie. Het zijn natuurlijk Hasselbramen. Hasselbramen uit, uit de Pluk van ja, de Pettenflat? Van de Pettenflat. Bedoel, dat was meteen de link natuurlijk die we hadden. Wacht even, Want dat is het verhaal ook alweer. Uh, Hasselbramen, dat, dat werkt bij volwassenen in het verhaal van Pluk. Die gaan in plaats van werken, gaan ze spelen als ze die bramen ja, eten. ze gaan spontaan dansen en zingen en krijgen een hele andere instelling. Dus uh, op dat moment uh, denk ik, nou laat die kinderen hier zo uit de wijk allemaal Hasselbramen planten. En wellicht dat ze hun ouders ook meetrekken om uh, een vierkante meter natuur aan te, aan te leggen. Je hebt ze zelf ook gegeten hè? Ja, natuurlijk. Ja. Maar hoe komt het hier verder uit te zien? Ja, we hebben hier gekeken naar het type landschap. Dit is eigenlijk een beekdal. Ja, het is natuurlijk geweldig als je zo aan de rand van zo'n wijk een stukje, ja, een beetje moerassig, uh, zompig uh, uh, grasland maakt met uh, verborgen plekjes waar die kinderen dan ook uh, hun ding kunnen doen. Lekker een beetje hutten kunnen bouwen, kunnen struinen, op zoek gaan naar uh, ja, van alles wat hier leeft. Kijk eens wat eraan komt. Ja, er komen de schoolkinderen aan. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat komen jullie doen? Planten. Wat gaan jullie planten? Kijk, daar steekt iemand zijn vinger op. Hasselbramen. Lijken een beetje op aardbeien en frambozen. Die kun kunnen lekker opeten. Ja, dat kan wel. En dan moeten ze wel eerst goed groeien. En dan moeten ze wel eerst goed geplant worden. En dat gaan ja. jullie doen? Ja. ja. Kijk maar, je moet goed kijken wat ik doe. Zie je daar knijpen in die plant? Nou, en dan moet ik heel veel, dan moet ik me bukken. En dan moet ik, hopelijk komt die eruit. Anders moet ik een beetje schudden, anders moet de volwassenen jullie maar helpen. Zie je dat, nu heb ik hem. Zie je wel een mooie grond, allemaal wortels? Ja. Ja, ja en die, die, die moet hier in de grond komen. Dan moet je met die kleine schepjes en met ons proberen dat we die grond zo dus goed mogelijk komen in krijgen. Nou, en die hazelbraam heb ik jullie gisteren verteld. Was voor de vogels en van welke beesten er nog meer? Bijen, wormen. Nog Stekelvarkens. Stekelvarkens. Stekelvarkens, dat vind ik goeie. Dat zeggen we hier allemaal. He. Stekelvarkens, he. Dat is, voor ons is dat een egel. Dat vind ik een mooi. mooie. En de mensen kunnen er ook van genieten, want dat is ook de bedoeling. Oh, lekker. Nou, zullen we beginnen? Ja! ja. ja. Wilber, ja, van het buur maakt natuur terwijl de kinderen aan de slag gaan. Herman en jij en, en, en nog andere mensen die wonen hier allemaal aan, aan de rand. He. Jullie hebben dan met, met, met burgers samen voor zes... Euro per vierkante meter kopen jullie grond aan. Ja, maar die boeren die, die, die willen dat allemaal verkopen? Hoe zit dat? Uh, nee, heel veel grond die is aangekocht door projectontwikkelaars in het verleden. Wat die menen, van, dan komt hier allemaal nieuwbouw, nieuwbouw, nieuwbouw. Dat ging even niet door. Dat ging dus even niet door. Nee, er werd al halt aan gezegd. Het is nu een giosgebied geworden. Een uh, stedelijk uitloopgebied tussen Doetrum en Weel. En er wordt gezegd van, ja, we willen meer uh, recreants uh, uh, plaats bieden om te kunnen recreëren. Door middels ja. van wandelpaden en dat soort zaken meer. En dat buurnaar maakt natuur, die wil je echt een, ja, een slag slaan, zeg maar. echt natuur creëren. Waarbij de mensen uit de buurt ook kunnen helpen en actief kunnen meedoen. Zeg maar. Hoeveel hebben jullie al aangekocht? Dit is een trein van vier hectare. Wat hebben jullie al kunnen betalen? Ja, we hebben een unieke samenwerking met de gemeente. Daardoor hebben wij, is de trein door de gemeente zeg maar, voorgefinancierd. En dan zorgen wij ervoor dat het geld binnenkomt, zodat de trein echt ingericht kan worden. Jullie hebben eigenlijk een, een vrij nieuwe vorm uh, toegepast, crowdfunding. Ja, klopt. Er werd nog niet zoveel gedaan in Nederland. Wij vonden dat een mooie manier om ja, burgers actief te betrekken... en daarmee gelden te werven om uh, ja, mooie natuur aan te leggen voor mensen en dieren. Hoeveel mensen hebben al uh, ja, één of meerdere vierkante meters gekocht? Op dit moment zijn er 50 mensen en bedrijven... die hebben grond gedoneerd, geschonken. Die noemen wij dan buren, maar... Er hangt geen richtlijn aan. Je mag 1 vierkante meter doneren. Of 10, of 30, of 300. Dat maakt niks uit. Maar voor 6 ja. euro hebben ja, de mensen hier in ieder geval die hier in de wijk wonen... aan de rand van Doetinchem, ja, die hebben natuur naast de deur. Ja, die hebben ook mooie natuur naast de deur... om te kunnen recreëren, doorheen te wandelen. Vogels weer terug zien te komen. We zijn aan het kijken of we een oefenzwaluwalk kunnen maken. En een bijvoorbeeld voor de oefenzwaluwen en de ijsvogel. Die komt hier soms wordt hier gezien langs de Wilsbeek zo'n soort ook meer kans te bieden. Zo, kijk, jullie zijn behoorlijk gevorderd. Ronald Lange Doen ja. van de gemeente Doetinchem. Dat klopt. Ja, de gemeente heeft gezegd van... nou, hartstikke leuk initiatief, Buur Maak Natuur. Hartstikke mooi, ja. Dat toch? Dat maar, ja wij, wij gaan het ondersteunen. Dat is ook heel leuk, ja. daar zijn we ook heel blij mee. Dat hebben jullie ook gezegd. Ja. Waarom hebben jullie van tevoren niet gezegd van... nou, dit gaat de gemeente gewoon oppakken? Nou, ik denk... Dat het allerbelangrijkste is als we naar natuur kijken in Nederland. is het denk ik het belangrijkste dat mensen zich daarbij betrokken voelen. Dat mensen daar ook iets mee doen. Dat het opengesteld is voor mensen. En wij doen wat. Wij zijn hier bezig en Buurmark Natuur is hier bezig. En ik denk nog steeds dat dat de beste formule is. Naberschap, eh, burenhulp eh, enzovoort. Het is echt een term dat... uit het oosten des lands, hè? Ja, dat klopt. Als buren moet je het met elkaar gaan doen. Oh, mag je er mee, staan de Hasselbraam er allemaal in? Hè? Ja, de, ja, de staan er ja? niet. We zijn nu zo'n bloemen aan het zaaien. Je, je, mag, oh, je mag, mag je nou mee. Een handvol? Ja. ja. Een handvol. En prikken, hè? Ja. Ho, vast, ho, nou, dit was dus de laatste reportage over uh, onze pluk genomineerden. Stemmen op die pluk van de Pettenvetprijs, wie moet er in de wacht gaan stepen? Dat kan uh, dus nog tot aanstaande vrijdag. Niet alleen via vroegevogels.vara.nl, maar het kan ook via Facebook. Dus ga dan naar de Facebookpagina van Vroege Vogels en like het leukste project. Forcico di Paraguire voor viol en piano van de Spaanse meesterviolist Pablo Martín Meliton was dit. Dit is het Vroegevogels Nieuwsoverzicht. De overheid moet beter zijn best doen om te voorkomen dat otters worden doodgereden. De rechter in Den Haag heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door Das en Boom en Otterstation Nederland. Vorig jaar hebben beide organisaties toenmalen staatssecretaris Bleker aangeschreven om maatregelen te nemen voor een betere bescherming van de otter. Die maatregelen bleven uit en daarom werd de staat gedagvaard. Het verkeer is doodsoorzaak nummer één voor de otter. Bij zijn verspreiding door Nederland moet deze bedreigde diersoort veel wegen oversteken. En daar gaat het vaak mis. Jaap Dirkmaat van Das en Boom legt uit wat de rechterlijke uitspraak inhoudt. Nou, in concreto dat er uh, in ieder geval uh, hard gewerkt moet worden... om uh, de plekken waar uh, otters echt dat sterven, dat zijn de wegen... En dat die beveiligd moeten worden met tunnels en afwasteringen. En dat dat bij de ergste punten al binnen een half jaar gedaan moet zijn. En uh, de rest moet binnen een jaar volgen. Hoe gaat dat nu eigenlijk met de otters in Nederland? Nou ja, goed, we krijgen gelukkig steeds meer blije berichten waar ze zich inmiddels allemaal uit zichzelf uh, voordoen. Maar we moeten niet vergeten dat het pioniers zijn. En uh, alle pioniers die in ieder geval de Randstad zijn ingegaan met Groene Hart in, die zijn jammerlijk gesneuveld. Ook bij Loostrecht. Maar de otters die uh, richting Groningen gaan en uh, richting uh, de Flevopolder, daar uh, vind je merk minder slachtoffers. En wel meer waarnemingen, ook in allerlei uh, fotovallen die er staan. En uh, nou, dat is positief nieuws. En wat ook bovendien positief is, is dat de eerste uh, foto's ook in uh, vallen gemaakt zijn... aan de Belgische kant uh, bij Antwerpen en in de buurt van Budel onder Eindhoven. En uh, dat betekent dat daar dus uh, otters vanuit de zuidelijke uh, landen... dus vanuit uh, Frankrijk inmiddels oprukken naar het noorden. En dat is toch zonder verkeersmaatregelen eigenlijk? Ja, kun je nagaan, als die er wel zouden worden genomen, dan uh, gaat het tien keer sneller. <laughs> Goed nieuws. Ja, supergoed nieuws. Nederlandse varkens krijgen meer ruimte in de stallen. Daarnaast komt er een einde aan het afknippen van de staart en het slijpen van tanden. En een varkenstransport mag niet langer dan zes uur duren. Dit staat in een belangrijk convenant dat boeren en supermarkten deze week met elkaar hebben gesloten. In het Varkensakkoord staat dat alle veehouders het welzijn van het dier voorop moeten stellen... met meer aandacht voor milieu en volksgezondheid. Dat dit brood nodig is blijkt uit een rapport van de Algemene Rekenkamer dat deze week ook verscheen. Zij concludeert dat de intensieve veehouderij te weinig doet aan het verbeteren van dierenwelzijn. En zorgt voor schade aan de natuur door de uitstoot van ammoniak. Zo houdt zo'n 30% van de varkenshouders en zo'n 54% van de vleeskuikenboeren de dieren niet zoals het zou moeten. Een actie. Vandaag start zeebeschermingsorganisatie The Blackfish... een grote langdurige actie tegen de illegale visserij in de Middellandse Zee. De pijlen zijn met name gericht tegen de schadelijke drijfnetten. Woordvoerder Wietse van der Werf. Het probleem is dat door een vrij grootschalige, ongeveer 500 schepen... een grootschalige visserijvloot opereert in de Middellandse Zee... die nog steeds illegale drijfnetten gebruiken. Deze drijfnetten zijn 20 jaar geleden in 1992 al door de Verenigde Naties verboden. En De reden is dat er heel veel walvisachtige, heel veel en met name ook bedreigde uh, tonijn en zwaardvissoorten... in verstrikt raken. Het is heel erg non-selectief, dus het vangt eigenlijk alles. Nou, Het is uh, verboden, het is illegaal en het is heel erg schadelijk. En dat is de reden dat het, uh, dat het gestopt moet worden. Wat gaan jullie doen? Wij richten ons echt op het bevorderen van de handhaving. Dus wat wij gaan doen, is we gaan uh, met onze bemanning... en verschillende vrijwilligers... gaan we in de havens, op zee, in de kustgebieden gaan we patrouilleren. We gaan monitoren, we gaan echt ja, bewijslast verzamelen van de illegaliteit... Nou, die bewijslast die gaat dan ook naar een Europese Commissie, naar lokale overheden en ook naar de media. En Daarmee proberen we toch uh, gewoon te zorgen dat, het, uh, ja, dat eigenlijk niemand meer onderuit kan. Dat er gewoon te veel bewijslast is om dit te kunnen negeren. Nog zo eentje. Op verschillende plekken in de wereld werd gisteren gedemonstreerd tegen de Amerikaanse chemierhuis Monsanto. Onder andere bekend van het bestrijdingsmiddel Roundup. In Nederland kwamen duizenden mensen bij elkaar, waaronder op de DAM in Amsterdam en in Wageningen. Volgens de actievoerders brengt Monsanto de voedselketen in gevaar met haar bestrijdingsmiddelen... en de productie van genetisch gemanipuleerde gewassen als mais en soja. Vanaf 1 januari 2018 is het gebruik van glyfosaat... dat is het belangrijkste bestanddeel van Roundup in, het Nederland, in Nederland, grotendeels verboden. Klein grut. Al jaren rukt het Aziatische lieve heersbeestje op in Europa... Tegelijkertijd verdrinkt de roofkever de inheemse soorten. In Nederland gaat daarom het twee-stippige lieveheersbeestje achteruit. Duitse wetenschappers hebben een mogelijke verklaring gevonden. Ze ontdekten dat de Aziatische soort een parasiet bij zich draagt die dodelijk is voor de Europese soorten. Hoe de schimmel in het wild wordt overgedragen van het Aziatische lieveheersbeestje naar de inheemse beestjes is nog onduidelijk. Het Aziatische lieveheersbeestje werd in de jaren 90 in Europa en de Verenigde Staten ingevoerd als biologische bestrijder van bladluizen en mijten. Water. Uh, Eén water en een biertje voor mij. Duitse brouwers zijn bezorgd dat de winning van schaliegas... de kwaliteit en de puurheid van hun bier in gevaar brengt. De methode die daarbij wordt gebruikt heet fracking. Onder hoge druk worden water, zand en chemicaliën in een boorput gepompt... zodat het gas in het schaliegesteente vrijkomt. De bierbrouwers zijn bang dat het water vervuild raakt... en het zogeheten reinheidsgebod geschonden wordt... In deze 500 jaar oude wet staat dat bier alleen mag bestaan uit graan, water, hop en gist. Ze hebben bondskanselier Angela Merkel opgeroepen af te zien van de omstreden boormethode... totdat is vastgesteld dat er geen negatieve effecten zijn voor het grondwater. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. het ballet Leventail de Jean was dit een wals van de hand van Jacques Hibert. Er zijn maar weinig mensen die kunnen zeggen dat ze een berg in hun tuin hebben. Oud-politicus Marcel van Dam is er een van. Ja, die tuinen dan ook nogal groot, 13 hectare. Niet gehinderd door een plan, kennis of ervaring... begon hij een nieuw leven uit als, als tuinier en werd door schade en schande wijs. In zijn boek De Steigerberg beschrijft uh, hij niet alleen wat hij gedaan heeft met het landgoed... maar ook vooral wat het landgoed heeft gedaan met hem. Vandaag wordt het boek gepresenteerd aan pers en publiek... maar Jeanette Paramoor maakte deze week alvast een wandelingetje met de auteur en tuinier. Kijk, deze beukenlaan, die heb ik uh, ja, ik denk een jaar of, zeven, acht... Geleden geplant. En moet je eens kijken, dat is wat er nu al staat. Ja, die zijn toch al. Uh, hoe hoog zullen ze zijn? Nou ja. Dus een gooi, ik uh, 5, 6. 5, 6 meter. Ja. 6, 7. Wat uh -huh. oh, is dit? Ja. Stond hier Stond nou, onder stroop. Dit is een koeien doorgang geweest <laughs> naar het bos. Hè, toen ik nog wilde koeien had. Oh ja. En die konden dan hier het bos in, want ik had Galloway koeien. Ja. Die kunnen beter tegen de winter, want ze kunnen tot min 40 graden vorst hebben... Mm -hmm. dan tegen de zomer. He, het een zwarte beesten, die als, als het heet is en de zon schijnt... dan konden ze hier het bos in lopen. Ja. En jij dacht Galloway's, want daar heb ik weinig werk aan. Ja. Maar dat is uiteindelijk toch niet goed afgelopen, hè? Althans, je hebt ze weggedaan weer. Ja, die, die lopen nu in een ander natuurgebied. Ja, waarom ging het niet meer? Uh, nou, ik weet niet, wanneer was het? 2008. We gaan nu naar links, maar is dit allemaal jouw uh, ja, terrein? het is 13 hectare. <laughs> Oké. Okay. Kijk, en hier, dit heb ik ook aangeplant, links en rechts. Ja. Houtsingels. Mm -hmm. En dit moet dan een pseudo-holle weg worden. Want dat groeit boven onze hoofden in elkaar. Ja. En daar aan het eind zie je het licht in de tunnel, zie je? <laughs> Fantastisch, hè? <laughs> Uh, maar terug te komen op die koeien. Ja. Uh, ik geloof de winter van 2010, 11, dat er wel acht weken sneeuw lag. En die koeien die moest je toen toch twee keer per dag bijvoeren. En het water bevroor. En toen kreeg ik ook toevallig in die winter een nekhernia. Dus toen hebben we echt tot onze spijt besloten die koeien weg te doen en ze te vervangen door koeien van een naburige boer ja. en die laten ze nou hier op het weiland lopen ja. dus wij hebben de lusten en niet de lasten kijk nou komen ze dan hebben ze ons gezien oh, ja. ja jongens, er is niks te halen hoor rustig maar maar dit weiland is dus ook, hoort bij het landgoed? het hoort bij het landgoed. Het is 5,5 hectare weiland en de rest is bos. Dat is ja. toch niet bij te houden voor jullie tweeën? Nou ja, het grasland, dat doen die koeien dus. Die houden dat bij. En het ecologische bosbeheer is vooral alles in gang laten gaan. Dus dat, dat valt nog wel mee, hoor. Ja. Je hebt heel wat bijgeleerd he, al die jaren dat je hier... Uh... Nou ja, je als je oplet, zie je veel. Ja, maar goed, je hebt ook boeken aangeschaft, Je hebt op ja. internet, je praat nee, met mensen. Nee, maar het gaat je fascineren. Dat is, ja. Ik ben dus een stadmens en ik was een avondmens, zeg maar een nachtmens. Mm -hmm. En door de fascinatie die ik voor de natuur heb ontwikkeld... is mijn hele leven veranderd. He. Dat probeer ik in dat boek ook een beetje te beschrijven. Je werd van een uh, ongeduldig... een geduldig mens, las ik. Zeker, want in de natuur leer je te wachten. Wat je... wat ik in dat hectische leven... wat ik geleden heb... ja, geduld, dat, dat was een slecht eigenschap... vond ik. Ja. Uh, ik zag dat... Als, als mensen voor geduld pleiten... dan dacht ik... ja, jij bent niet een van de vlotsten. <laughs> maar dat ga je herwaarderen. Mm -hmm. En je... je je weet nu dat de lange termijn eigenlijk veel belangrijker is dan de korte termijn. Ik zie hier een berg in je ja. tuin. Is dat ook de stijgenberg? Dat waar is je de stijgenberg. Het is een hoge stuifduin. Maximaal 20 meter. Dus het woord berg is een beetje ja, overdreven. En ik las in je boek dat uh, ja, het, hij is nu begroeid met heideplantjes hè, bijvoorbeeld. Ja. Maar die zijn daar wel kruimwagen voor kruiwagen. Ja, dat is uh, heel zwaar werk geweest. Want ik had uh, natuurmonumenten gebeld en gezegd, ja, ik heb hier een oude stuifduin. Oh. En uh, die uh, was bebost met Grove Den. En die grove Den uh, die heb ik weggehaald. Ja, want ik wilde ook een beetje loofbomen planten, maar ik wilde ook van die heuvel genieten. Wie heeft er nou een heuvel in zijn tuin? Precies. Dus toen heb ik gezegd, ik heb gelezen dat jullie hij aan het plaggen zijn, ja, ik kan ik niet een vrachtwagen van jullie krijgen. Oh, dat was geen probleem. Dus die hebben ze hier neergegooid. En toen lachten ze zich helemaal rot van ja. die van Ja, heeft... Ja, nou, u, u ziet wel, hè, dat was... en toen uh, moest. <laughs> Die vrachtwagen met heideplaksel, Kruiwagen voor kruiwagen daar die heuvel op gesjouwd worden. Die 15, 20 meter op. En daar uitgeharkt. Ja. Maar het resultaat mag er zijn. Hè? Want het is werkelijk, als het bloeit, die heuvel die is prachtig. Dat heb je natuurlijk gauw, hè? met zo'n groot terrein... Dat je vaak niet weet waar je aan begint als je iets gaat aanpakken. Je weet absoluut niet waar je aan begint. En nee. dat is maar goed ook, want yeah. dan begon je er niet aan. Nee, precies. Maar nu je eraan begonnen bent en van teen komt de tanden. Zo blijf je altijd bezig. Het is een altijd per definitie onvoltooid project. Maar je blijft altijd bezig, zoals nu. Ja, een vennetje hier, ik heb kleintje. Hier een klein vennetje gemaakt mm -hmm. en daar zag ik dat er aan de andere kant. Daar groeit weer een beetje groene allig. Dat ah, ja. ja. is op zichzelf niet zo erg, maar eh, daar moet ik toch iets van uithalen. Ja. Zie je? Oh, dat is behoorlijk wat, ja. Sommige dingen worden de vijand van andere dingen. En als je dat zijn gang laat gaan, mm. dan wordt er een hoop diversiteit vernietigd. Dat is net een beetje als de maatschappij, hè? Precies zo is het. Het een moet het ander niet verdrukken. Ja, dus je ziet veel parallellen, toch? Tussen de natuur, Heel veel. hoe je daarmee bezig bent Heel veel. en de Heel maatschappij. Ik, ik ben er echt van overtuigd dat als we bij het besturen van de samenleving... wat meer naar de natuur zouden kijken, het een stuk beter ging. Ja, er staat iemand op je berg, zie je dat? Is dat een bioloog? Hij, zijn. hij gedraagt zich als een bioloog. <laughs> ja, het is hem, ja. ja het is hem, hè? ja. Een beetje tuin aan het inventariseren, ja. Behalve dat jullie een mooi natuurgebied hiervan wilden maken, wilden jullie ook de soortenrijkdom vergroten, hè? Ja, vooral het bos was uh, dodelijk saai. Dat was donker. Ja. Hè? Dus uh, er groeide op de grond niks. En ik ben ervan overtuigd dat het een explosie is geweest van soorten die erbij gekomen zijn. Ja. Ik, ik weet nog goed hoe wij dit deden op onze leeftijd of... Heel veel mensen die zeiden, jullie zijn een stapel, me Ik vind het ook nogal uh, avontuur. Ja. ja, maar het is werkelijk de beste beslissing die we ooit genomen hebben. Om hier nog eigenlijk een heel nieuw leven op onze oude dag te beginnen. Het is letterlijk een nieuwe wereld voor jullie opengegaan. Een hele nieuwe wereld. Ja. Fantastisch. Echt fantastisch. Iedere dag is anders. Je ziet wolken voorbij trekken over de Stijgenburg. Mm -hmm. Je ziet die regenvlagen als de wind waait. Of je ziet ze als die grote druppels recht naar beneden donderen. Uh, nou ja, er zijn zoveel variëteiten in de natuur om ervan te genieten. En dat doen we dan ook. Aldus Marcel van Dam over zijn net verschenen boek De Steigerberg. Wie meer verhalen wil horen, kan het hele gesprek integraal terugluisteren op onze website vroegevogels.vara.nl. En uh, daar kunt u ook zien hoe u een heel mooi exemplaar van dit boek kunt bemachtigen. Er staat een quizje op de site. Kijk even, want we verloten een aantal uh, boeken. Ik, ik kon het wel voor me zien de tuin. Ja, en de ik berg. zag... Ja, nou, die, die, die, die is natuurlijk een mooie verteller, Marcel van Dam, dus ik, ja, ik zag het wel voor me. Um, die bioloog daar boven de berg, dat was prettig Lansing van Floron. Wat horen we nou? Een hond? Ben jij dat? Nee, is dit dat is jou? een kind. Oh, dit is een kind, sorry. Er komt een kind hier binnen in, uh, in de zicht natuurlijk. Het is hier een, een restaurantje en het gaat open en, uh, nou ja, goed, daar komen mensen op af. Uh, de de bioloog, dat was Patrick Lansing van Floren. Een korte van de, uh, inventarisatie van de tuin leverde maar liefst 140 wilde soorten op. Dus naast alle bomen, planten en heesters die Marcel van Dam zelf heeft geplant en die hij. Nou, hij kan tevreden zijn dus. een short story van uh, George Gershwin, uitgevoerd door Maria Kliegel op cello en pianist Raymond Haveniet op piano. Uh, bij ons aan tafel komen zitten Helene van Tilburg en Ton Kwakkel. Uh, Zo'n nauw kleine anderhalf uur geleden vertrokken zij uh, voor een rondje na de meer. Uh, ton te voet, Helene in de rolstoel en ze zijn gelukkig weer veilig teruggekeerd. <laughs> Uh, ja, jullie hebben er eigenlijk een soort inventarisatie gedaan... van hoe toegankelijk dit gebied of dit wandelpad nou is uh, voor gehandicapten. En wat is het eindoordeel? Ja, het eindoordeel is dat het toegankelijk is, dat het goed is. Het is ook uh, een leuk pad om te wandelen. Het is, het is afwisselend en het is spannend. Alleen aan het begin zit een, een stukje... Uh, dat is heel stijl, heel kort en heel stijl. En dan krijg je een hekje wat open moet. Open moet klappen. Ja, zo'n wildtrack-ding. Ja, ja, ja, precies. En dat, dat is in je eentje niet te doen. En het is ook een beetje eng omdat het zo stijl gaat. Dus dat dan... is gelijk hier aan het begin. Bij het ja, het meteen aan het begin. Ja. En ook als je terugkomt, dan ben je bang dat je uit de rolstoel valt. Omdat die zo stijl, stijl naar beneden gaat. Ja. ja. Dus nog een advies voor natuurmonumenten? Ja, dat is eigenlijk want verder is het helemaal... Ja, is er aan zoveel dingen gedacht en het is op zo'n mooie manier samengevoegd. Het is eigenlijk jammer dat dat aan het begin er zo ja. uh, uitziet. En, en wat is er daarna dan mooi bedacht en mooi samengevoegd? nou Als je het zo ziet, dan, dan lijkt het een beetje een weiland. Maar als je er, erin gaat via het pad... het pad is al breed genoeg en goed verhard. Dus je houdt ook echt energie over om rond te kijken... En we hebben heel veel pinksterbloemetjes gezien. En van die ja, sigaarpluimen, lisdotters uh, of zo. dotters. ja. <laughs> Dank, ja. En uh, zeker het eerste stuk, dan zie je steeds wat anders. En dan loop je zo naar die bosrand. En dat heeft bijna iets verwachtingsvols. van Wat Spannend. gaat daar gebeuren? Ja. Ja, en wij zaten jullie natuurlijk te volgen. Want um, ja, we moeten nog even zeggen, dat is ja. aan het begin natuurlijk wel. Jullie zijn van natuur zonder drempels. Hè? Jullie kiezen ja. natuurgebieden uit ja. om eens te kijken van hoe bereikbaar en begaanbaar is dat nou voor mensen met een handicap. En je, je beschreef net dat Weidse land. En we waren u aan het volgen met onze verrekijker. Jullie ja. dachten, we zijn dus helemaal kon... alleen. Maar wij zaten, we hadden jullie in de smiezen. Dus dan duiken jullie op een gegeven moment het bos in. En toen kwamen jullie vrij snel weer terug. Ja, nou dat is dus uh, dat uh, is wel jammer. Want zeg maar hier, je loopt dat pad naar het bos en dan... Uh, zie je daar nog zo'n bordje staan muggenbeeld, uitzicht naar de meer. Hè? Dus dan denk ooit oh, het wordt nog spannender. Maar dan krijg je na nou, 40 meter krijg je echt los zand. Daar, daar, kom je niet, daar begint geen enkele rolstoelen aan. Nee. Dat, alleen als je iemand mee hebt met hele stevige stier, spierbundels... dan ga je daar doorheen. En, uh, dus we hebben, we hebben dat nu nog een klein stukje geprobeerd. Maar daar, daar, ja, daar moet je gewoon terug. Dus, en dat is jammer, want eigenlijk het hoogste punt, hè, het uitzicht... Ja. Dat mis je dan. Ja. Ja, het, uh... Is dat nou iets wat vaak... Want jullie uh, bekijken de ton. Ja. Jullie bekijken veel uh, gebieden. Ge ja, gebeurt we, dat vaak? We zijn van het uh, kenniscentrum groene handicap er helemaal op uit. Om te kijken waar in de natuur- en recreatiegebieden... gedeelten gewoon heel erg geschikt zijn voor mensen met een beperking. Oh, dus jullie focussen niet zozeer op de negatieve kanten van wat allemaal slecht is, maar juist precies, waar het wel kan. Precies. Hè? We gaan proberen natuurlijk daar waar mogelijk met een kleine aanpassing... een wat groter stuk goed te beperken behappen is voor mensen die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten. Maar je moet ook denken aan mensen met een rollator. Ja, want dat vroeg me af En me ook. denk ook en eens even mensen. aan kinderen kinder in de kinderwagen. Hè? Ik bedoel, ja. uh, je moet eigenlijk meer gaan denken in de trant van de familie. Ja. Als je samen op pad gaat, hè, zo heet ons handboek... waar alle technische gegevens voor mensen die iets willen gaan veranderen in staat. Op onze website uh, kan je dat helemaal terugvinden en gratis downloaden. Nou, Daarmee hopen we ook dat mensen aan de slag willen gaan, beheerders van terreinen. Want soms kun je met een paar kleine aanpassingen iets wat nu zoals hier eigenlijk maar beperkt toegankelijk is. Ja. Het is heel mooi, heel veel is wel bereikbaar. Maar nog net dat ene stuk dat naar dat mooie uitkijkpunt gaat... is dan net niet te bereiken voor mensen met een rollator of een rolstoel of een scootmobiel. Dat gaat gewoon niet. Ja, en dit is dan eigenlijk doodzonde. Maar is het dan een verhaal... Dus eigenlijk op, begrijp ik dat er op verschillende plekken best wel veel kan. Dat, dat het hier ook... Ja, je komt een behoorlijk eind. Je de ziet Er veel en er kan het gelukkig steeds meer. We hebben alle nationale parken hebben wij als, uh, als kenniscentrum mogen visiteren. Daar hebben we een rapport over uitgebracht. En dan zie je ook dat er echt heel veel dingen goed zijn. Wat is het meest rolstoel- of handicapvriendelijke natuurgebied van Nederland? Het meest rolstoelvriendelijke gebied. Ja, dat, dat moet ik eerlijk zeggen. Dat hebben we op die manier niet geïnventariseerd... dat we daar een klassificatie aan gegeven gemaakt, hebben. Nee. Geen top 10 gemaakt. Nee. We weten wel dat er gewoon heel veel... bij de gebieden van Staatsbosbeheer... van natuurmonumenten eh, aangepast wordt en aangedaan wordt. Nou, maar Helene, net, het, oh, ja, sorry, ga je ga, gang naar Janine? Nou, jij, jij, jij komt wel graag in Lage vuur, toch? Want dat ja, is wel goed, kom, uh, ja, dat is goed te doen. Er is ook veel verhard. En, en, uh, en, ja. en ik lees ja. hier in jullie folder... De Koninklijke Weg... Ja, dat is een heel mooi project geweest, samen met de KNBLO. Hè. Dat is de, de grote wandelbond die onder andere voor de grote Vierdaagse uh, verantwoordelijk is. Ja. Dat is samen uh, ontwikkeld. Dat is een, een wandelroute vanaf Paleis Het Loo naar Den Haag, uh, het Paleis. En dat en is 160 kilometer? Dat is een heel groot gebied, dus daar moest van alles onderweg wel uh, aangepast worden... om te zorgen dat mensen daar inderdaad ook gebruik van kunnen maken. Ja. En het boekje, wat dat helemaal beschrijft, geeft ook aan waar mensen met een beperking, dus ook als ze dat willen, kunnen overnachten. Waar ze uh, iets kunnen drinken en ook naar een toilet kunnen. Invalide want toilet. dat is hetgeen wat onze stichting ook doet. Als we iets bekijken in gebied, dan kijken we niet alleen maar kunnen we daar even een stukje rijden. Maar dan nou moet ik Valt ook er ook in ons zo naar ja. het toilet. En, en kan, kan dat wel. Ja. ja, precies. Jullie, want we moeten gaan af, afronden helaas, maar jullie zoeken we ook nog vrijwilligers om mee te helpen om die gebieden in kaart uh, te ja, brengen. Ja. Meer informatie is ongetwijfeld allemaal te vinden, ook op onze eigen website. Ton de Kwakkel en Helene van Tilburg van Groen en Handicap. Bedankt en ook bedankt voor de moeite hè, van het uh, rondkneuren. Graag gedaan. De natuurkalender, de eerste dingen van deze week. Eh, nog even aan het eind van de uitzending... terug naar onze Venolijn 0356711338. Marjolein Boekhoven in Houtakker. Daar hoorde ik in de Pinksternacht... toen ik s'nachts wakker werd om half vier en ik niet meer slapen kon, een merkwaardig geluid dat steeds sterker werd. Ineens herkende ik het. Het was de hoeiroep en daarachter het bimmende roller van de bosuil. Sinds jaren terug met vakantie in Frankrijk had ik hem niet meer gehoord. En ik vind het zo'n mooi geluid. Tijden bleef ik stil luisteren tot het wegstierf. Het was nog een wens en zomaar werd hij vervuld. <tied> Op vroegevogels.varen.nl kunt u dus... Alle informatie vinden over de stichting Groen en Handicap. De mensen van uh, natuur zonder drempels. En u kunt op onze site ook antwoord geven op de vraag... welke koeien stonden er bij Marcel van Dam in de tuin? En zo een exemplaar winnen van zijn boek. En er is een zelfgeschoten filmpje te zien van de Kaapverdische mussen... waar Kees moeilijker over vertelde. Ook op de website een voorproefje van alle prachtige beelden... die komende dinsdag te zien zijn in de allerlaatste Vroege Vogels TV van dit seizoen. Uh, sepia's, zeekatten en inktvissen. Ja, eh, dat is... Dat is één beest, hè? Hetzelfde, Hetzelfde beest. beest ja. wat ik, heb ik al van jou geleerd. Ja. Ja, ik ga ze red vanmiddag filmen in Zeeland en dan zenden we ze dinsdag uit. Nou, te gek. Um, ja, ik heb de geelbuikvuurpad uh, gezien, uh, oh, dus uh, dat allemaal dinsdag. Vroeger volgens TV. Tot volgende week. Dag. De Hang. De Hang? De Hang.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 hou je aan de snelheidslimiet van 30 en 50. Daar kun je mee thuiskomen. Tijdelijk groots aanbod flydrives naar de mooiste provincies van Portugal. Alentejo. Boek snel op girasolvakanties.nl Dus boek op girasolvakanties.nl Het effect van Magnus. De draaiing van een voorwerp in de lucht beïnvloedt zijn voorwaartse beweging.